Het is vijf uur, Jeroen Tjapkema met het NOS-journaal. De brandweer in Groningen heeft een gewonde man van het dak van een brandend sportcentrum gehaald. De man heeft verschillende schotwonden. De politie vermoedt dat hij de eigenaar van het sportcentrum is en dat hij is overvallen. De man is naar het ziekenhuis gebracht, zijn toestand is stabiel. De brandweer heeft de brand geblust en onderzoekt of hij is aangestoken. Het pand staat op een bedrijventerrein in het westen van Groningen. De politie heeft de omgeving afgezet, er is nog geen spoor van daders. Jongens die openlijk homoseksueel zijn... mogen voortaan lid worden van de Amerikaanse scouts. Het nationale bestuur van de Boy Scouts of America... heeft besloten om het verbod daarop per 1 januari op te heffen. Op de jaarlijkse bijeenkomst van de padvinders in Texas... stemde meer dan 60 procent voor het plan. Wel is het nog steeds niet mogelijk... dat homoseksuele volwassenen een scoutleider worden. Liberale leiders binnen de organisatie... willen dat ook dit verbod wordt opgeheven. In de Zweedse hoofdstad Stockholm is het opnieuw onrustig geweest. Jongeren staken vijf auto's in brand en bekogelden een politiebureau. Sinds zondag zijn er s'nachts rellen in Stockholm. Die begonnen in een buitenwijk, maar verspreiden zich de afgelopen dagen over de stad. Jongeren staken auto's in brand, tokken, plunderend door de straten en gooiden met stenen. Aanleiding is de dood van een 69-jarige man. Agenten schoten hem dood toen hij op straat met een hakmes stond te zwaaien. De politie is in Maastricht twee koffieshops binnengevallen... die wiet en hash verkopen aan buitenlanders. Daarbij zijn vier mensen aangehouden, twee beheerders en twee verkopers. In totaal zijn de afgelopen weken zeven invallen geweest... in koffieshops in Maastricht. Steeds meer koffieshops in Limburg verkopen wiet aan buitenlanders... nadat de rechter had bepaald dat het sluiten van een koffieshop... die dat deed onterecht was. Het weer in het oosten zo goed als droog en vorst aan de grond. In het westen en noordwesten liggen de minima rond 6 graden en valt er regen. Overdag is het in de zuidelijke helft flink wisselvallig met kans op onweer. In het noorden ook zon en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800 1121 is het nummer. En het mailadres is nachtzuster, uh, Het uh, twitter Het Twittergegevensding is apenstaatje nachtzuster. En de chat die kun je vinden op omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan gewoon even de chat aanklikken. En dan heb je ook nog facebook.com slash nachtzuster. Ah, oh, wat een manier om het te bereiken. Maar de beste blijft altijd nog. 0800 1121. Nieuwe vragen zijn nog welkom. Maar vooral antwoorden zoek ik nog. Bijvoorbeeld op de vraag van Memo, wanneer reed de eerste tram en waar? Huub die wilde dus weten waarom cartridges zo duur zijn. Nou, daar gaf Timo net antwoord op. Uh, Janneke zoekt nog adviezen hoe ze van een lichte in een diepe slaap kan komen. En Mark is op zoek naar de film Familie van Maria Goos. Dus mocht je hem daaraan kunnen helpen, dan wordt hij er heel gelukkig van. 0800-1121. Ria wil graag weten waarom de toetsen op haar telefoon in een andere volgorde zitten... dan de toetsen op de rekenmachine en op het toetsenbord van de computer. En Bob en Jacco willen graag weten waarom wit lekkerder smaakt in de zomer dan in de winter. En dan Andrea met zijn vraag over de regenboog. Verschilt die wel eens van samenstelling? Hebben regenbogen verschillende kleurtjes? Mocht je het weten, 0800-1121... Een beetje erin. Hè? Israel Kamakawiwoola heet hij en hij uh, komt van Hawaï en hij scoorde met dit nummer Somewhere Over the Rainbow een hit. En dat, um, uh, dat is wel, wel grappig, want het origineel is van Judy Garland... en werd dus uh, gemaakt voor de Wizard of Oz en strakjes. Even voor zes sluiten we natuurlijk dit programma weer af met Brand New Day. Ook uit de Wizard of Oz. En zo is het cirkeltje weer rond. 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen... als je een antwoord hebt op een van de vragen die nog openstaan. Of als je er nog snel een vraag in wilt gooien. Mevrouw Smitsch. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, u klinkt wakker om zeven over vijf. Ik ben nog wakker. Ja, dat mag ik hopen, want anders dan praat u in uw slaap. Ja, ik val straks wel in slaap. Weet u het zeker? Zeker. Na dertig jaar nachtdienst ben je er helemaal aan gewend. <laughs> maar ja, het is natuurlijk wel een enorm opwindend moment dit. Hoezo? Nou, omdat u waarschijnlijk het goede antwoord op de crypto gaat geven. Ja, dat hoop ik. Nou, dat zijn toch momenten van uh... nou, ja. belang. Van wat? Van belang. Oh, nou ja. <laughs> Oké. Okay. Zullen wat... we het proberen? Nee, we stellen het nog even uit. Wat deed u voor nachtdiensten dan? Bij de PTT vroeger. Echt waar? Ja. Post sorteren. Van 11 tot 6. Echt waar? 30 jaar lang? Ja. En Ja, als je kleine kinderen hebt, dan kan je niet overdag werken als je mannen. Want toen had je al die opvang en zo. Dat was er allemaal nog niet. Maar nou, nu ook niet meer hoor, kan ik u vertellen. Oh, nou, daar ben ik helemaal uit. Nee, maar goed, ik, ik werk ook s'nachts, dus dat gaat allemaal goed. Maar <laughs> de 30 jaar heeft u post gesorteerd. Ja. En, en nog steeds is uw nachtritme een beetje in de war. Nou, dat heb ik nog niet veranderd. En oh. ik ben er al twintig oh. jaar uit. <laughs> nou ja, dus s'nachts ook een hoop leukste beleven, zoals dit ik programma. Ik vind het s'nachts weer lekkerder. Lekker rustig. Ja, dat is Want ook zo. Want ik woon aan de verkeersweg, dus... Uh... <laughs> ja, dan, daar... dan is het s'nachts rustiger inderdaad. Ja, en nou zaten we een beetje, hadden we een beetje een zeg maar negatieve benadering van de cryptogram. Die luidde namelijk lentedip. Ja. En dan, wat is de oplossing natuurlijk? Voorjaarsdepressie. Heeft u er last van mevrouw Smits? Nee. Helemaal niet hè? Het is gewoon een groene herfst nu. Ja, nou ja, heeft u plantjes in de tuin zeker? Ik heb geen tuin. Oh. wat een mazzel. Nou ja, dat weet ik niet. In dit geval nou ja, is het enige waar die regels goed voor is, jawel, is de tuin. Ja, er is vlakbij een park en daar heb ik dan ook uh, de mensen die het werken voor doen. Ah, oké. Okay. Ja, toch. Nou, voorjaarsdepressie is gewoon helemaal goed. Als u nou zegt van, nou stuur mij wat op, dan doe ik dat. Nou, ja, doe dat dan maar. Maar weet ik niet of dat goed komt bij de PTT-post, hè? Want uh, Ja, dat is tegenwoordig allemaal anders. Ja, hè? de voornaamste kracht is ermee opgehouden twintig jaar geleden. Dus oh, uh, je weet nooit of het aankomt. Ja, vroeger, <laughs> ging, het, vroeger ging het met het handje, moest je alle straten kennen. En nu gaat het allemaal rup. Ah, de computer doet dat Was allemaal. Nou, ja. Nou, ik ben benieuwd of het aankomt. Maar ik feliciteer u in ieder geval van harte. Ik dank u zeer. Een fijne nacht nog. Ja, en een prettige dag. Hetzelfde. Dag. Dag. dag. 0800 1121. Als je meer weet van de regenboog of van wit bier of van telefoontoetsen of van de film Familie of van uh, diepe slaaptips of uh, van trams. Wanneer reed de eerste tram en waar? 0800 1121. Herman. Mm -hmm. Herman. Herman! Herman! is slaapgevallen. Ik hoor nog wel dingen op de achtergrond. Waarschijnlijk gewoon nog mevrouw Smit. Hij ja. loopt gewoon vijf minuten achter. Hallo? Hallo. Hi, met wie? Hallo? Hallo? Met John? <laughs> nou, dat <laughs> lijkt best op Herman. Hé, hey, John? Hoi. Zeg, wat kan ik, ik voor je doen of jij voor mij... Ja, ik zat net te wachten op die crypte, maar ik had hem toch fout. Oh, wat had jij dan? Ik had voorjaar schoonmaken Nou ja, dat heeft het de... letters. Ja, maar dat is toch geen lente-dip? Ja, het was ook een hele zware gog, Ik kon er niet uitkomen en ik probeer dit maar. Nou, dat is ik ook weet. zo. Af en toe moet je ook gewoon iets proberen. Ja, nou, waarom niet? Goed, maar uh, ja. dat, dat was het gewoon. Nee, ook nog oh. een half vraagje dan nog. Een half ja. ja, bij uh, die koning van uh, Willem-Alexander ja. uh, heb ik uh, die bonskast in Merkel niet gezien. Wie, weet iemand waarom die er niet was? Oh, Angela. Dat is een beetje Angela. een grote Angela, Ange Ange Ange Ange ja. Angela Merkel? Ange ja. Goh. Die goh moet je moet er toch he? bij zijn bij zoiets? Ja, zou je toch denken, hè? Ja. Maar... Dat is een beetje vreemd. Maar... We hebben verder toch ook niet echt... We waren niet, zaten niet echt heel, heel... Want hoe was het ook weer? Er mochten geen staatshoofden die hoger waren dan Willem-Alexander. Maar ja, dat is zij natuurlijk ook niet. Of wel? Ja, ja lastig, dat is toch lastig, lastig, Nee. Maar ik hoorde ook, er ging een gerucht dat Obama zou komen, hè? Ja, dat, dat vind ik nou minder belangrijk. Nou, dat, dat vond ik zo de... spannend... Nou, ja, de buren vinden het wel belangrijker. Ja, waar was ze? Waar was, ze? waar was ze? Ja, dat heb ik geraakt. Dat is geen half Ik vraag, heb ook niet gehoord van een volledig... afzegging of zo. Of oh, ze heeft je niet personen, even gebeld niks. waarom ze er niet was? Nee, nee. S nou, je, heb je zelf ook gehoord op de tv dat er niks over gezegd. Dat is eigenlijk heel vreemd, hè? Hm. Ja. Nou, 0800-1121. Eens kijken of iemand daar een beetje verstand van heeft. Ja. Ik hoop het. Nou, dankjewel voor de vraag, John. Oh, je mag me feliciteren met zoon die Ah, echt waar. Ja. Hoeveel jaar wordt hij? Twaalf is hij geworden. En, en, maar hij is toch nog niet wakker om 13 over vijf? Nee, nee, nee. Hij nee, nee, slaap toch. Maar waarom ben jij dan wakker? Ja, wat denk je? Slingers op. Ik kom maar jou natuurlijk. Ach, op de verjaardag van je zoon? denk je van nou, ik ga eerst nog even nachtzuster luisteren. Ja, ik ga daar ook nog even een paar uurtjes gauw slapen. Oh. Dus ik heb een leuk cadeautje van gekocht. Wat heb je gekocht dan? Zo'n uh, snowboard van Sophie Spel. Oh, papier, hoor. doe maar. En dan zeggen en dan ze, ze dat het crisis is. Ja, inderdaad, Sam. Maar dan moet je eventjes centerfok zetten. Dan lukt het wel. Hoe heet hij? JJ. Hoe? WJ, J. JJ. JJ. Ja? JJ. JJ. Nou, gefeliciteerd met JJ en een hele fijne dag. Ach, korting van Johnny Junior. Ah, echt? Ja. Ach, Nou, gefeliciteerd voor jou en Junior. Oké. Dag, Johnny. Oké. Doeg. Ik probeer het nog een keer met Herman. Herman? Ik weet niet wat Herman aan het doen is, maar die, uh, weet niet, uh, die, die is hier niet helemaal op te letten. Wat Hallo, is hij naar de wc, denk je? Vast. Ja, dat kan hè, want het, als je lang moet wachten, op een gegeven moment moet je plassen. Dat kan ik me ook wel weer voorstellen. Of je kijkt naar je verzameling stenen, of uh, je gaat een boek lezen en denkt, oeh ben ik al aan de buurt. Ik denk de verzameling stenen. <laughs> ik kan me zo voorstellen dat de verzameling stenen flink afleidt om 14 minuten over vijf. Ja. Goed. Maar wat voor verzameling je dan ook maar hebt? Postzegels, ja. munten? Nee, nee. Dat ja. is te ver gezegd. Ik wil graag nou, reageren op uh, de oefeningen die je kunt doen om diep in slaap te komen. Oh, dat, ik denk dat uh, Jenneke daar heel blij mee is. Ja, um, nou, ik heb uh, zelf veel last gehad van, uh, van slaapproblemen. En wat um, de sleutelwoorden zijn, is uh, vooral concentreren. Dus probeer je ergens op te concentreren. Het andere is, probeer dingen los te laten van de dag. Dus ga wat vroeger dan dat je gaat slapen. Uh, alvast even proberen tot rust te komen of niks te doen. Is dus niet meer achter de computer... Niet meer naar een enge film kijken. Maar probeer even niks te doen. Of het gaan zitten. Een kop thee drinken of iets lekkers. Niet te alcoholisch. Het is wel verdovend, maar het houdt ook weer op. Ja. En het verslaafd ook weer. Um, Anders had ik dan nog concentratie loslaten. En ontspannen, ja. En ontspannen kun je doen door yoga oefeningen. Ja. Maar je kunt het bijvoorbeeld ook doen door uh, autogene training. En dan ga je... Uh, Ga je bijvoorbeeld liggen, het uh, zijn je in je eigen bed of op een, uh, op een matrasje, en dan uh, leg je je armen langs je lichaam en je legt je benen re rechtuit en je hoofd iets hoger op een kussen. En dan uh, ga je eerst proberen je voeten zwaar te maken, dus je, je concentreert je op je voeten, op je hakken. En dan je langzaam je kuiten, je scheenbenen. Nee, sorry, hoe heet het? Uh, je, je dijen, je billen, je rug, je schouders, je hoofd. Maar heel langzaam, ik zeg het nu snel, maar dan heel langzaam eraan uh, denken. En dat ze in, de, in, je, in je matras zinken. En dan adem je twee seconden in. En vijf seconden uit. Ja heel langzaam. En dan blijf je... naar je lichaam... voelen. Wat voel je? Voel je je hartslag? Voel je hoe je spieren trekken? Dus probeer contact te leggen met je lijst. Wat voel je? Of voel je misschien gewoon even helemaal niks? Nou, dan laat het. Frustreer je daar niet over. Maar vooral, mij helpt het heel erg dat je zo ademt. Dus twee in en vijf seconden uit. En dat is echt volhouden Um, en als je je daarop concentreert, merk je dat je in het moment van het nu komt. Dus dat je niet meer aan de dag denkt. En niet aan wat ga ik nou morgen doen of moet ik nog naar Albert Heijn. Um, dus het is dus ook een kwestie van uh, even rustig blijven en proberen vol te houden. In en uit, in en uit ademen. Nou, dat is heel langzaam raak je het dan kwijt en kun je rustig worden. En dan merk je ook dat je in slaap komt en raakt. Mm. Een ander probaat middel, maar dan moet je. Is het handigste als het iemand bij jou zou doen. Als je het zelf doet, dan moet je even in een, in een, uh, in een bochtje gaan liggen. Dat is namelijk dat je, je voet, je drukpunten in je voeten aanduwt. Uh, je, je kunt het ook over je hele lichaam doen, dat heet acupressuur. Mm. Uh, maar onder je voeten duwen met je vingers. En dan even vasthouden. Dat helpt ook. Um, dan, dan lig je. Je kunt het in je bed doen. Dat is eigenlijk het handigst, omdat je ja, ik, ik word er zelf je heel moe van. Ja. ja, als je slaapt. Nou ja. Uh, je, uh, de beste plekjes om uh, um, in slaap te komen zijn. daar waar je tenen overgaan in je voet. Dat is aan de onderkant, hè? Uh, en dan voel je die botjes van je, van, van je, van je voeten. Precies, als je tenen ophouden in je voet. En dan kun je, die kun je gewoon masseren. Draaiende bewegingen maken, drukkende bewegingen maken. Um, en dan helpt het mij ook heel erg om die voeten allerlei aandacht te geven. Dus met je tenen bewegen. Uh, aan je tenen trekken. Uh, het helpt ook, blijkt, schijnt ook spanning af te voeren. Uh, Tussen je tenen, doen alsof je iets tussen je tenen wegtrekt. Bijvoorbeeld, uh, ik, ik trek een stuk elastiek uit mijn tenen weg, of ik trek uh, ja iets wat daar zogenaamd zit uit de tenen weg. Dus uh, je, je trekt je vingers, haal je tussen je tenen door, zet je op de punt om hoe heet dat, op de basis van je voet, en maak je bewegingen um, te, van de voet naar tussen de tenen. Nou, en dat doe je dan van bij al je tenen. Je bent er dus echt even mee bezig. <laughs> daar gaat het ook om. Dat je, al die, ja, je kunt het bij één voet doen en dan bij de andere voet. En echt niks anders doen dan daarmee bezig zijn. En dan die draaiende beweging op die botjes. Um... Patricia. Ja. Ik hou geen luisteraar meer over, hè? Ja, ik, ik geloof het. Iedereen gelooft je. <laughs> Iedereen die heeft er geen zin meer in die mee in, in slaap. Ik zie de luistercijfers echt kelder hier, iedereen is in slaap gevallen. Het probleem is alleen een beetje, dat uh, Jenneke kan wel in slaap vallen, ja. alleen ze blijft in een soort lichte slaap, in plaats van dat ja, ze naar dat, die diepe slaap gaat. Ja, dat, dat, is, dat kan daarmee bewerk, uh, bereikt worden. En waarschijnlijk is het, een, het kan ook zijn cafeïnegebruik, oh ja. uh, dat soort dingen, wat eet je overdag? Als je echt niet, dan, dan kun je dat ook afvragen, wat eet je dan? Uh, ja. Eet je te laat warm eten, dat is ook nog een punt. Oh ja, of te vet, ja. Nou, te laat. Want dan is mm. je maag en je darmstelsel zijn nog helemaal actief. Het kan wel, maar ik heb toch wel vaak vernomen... dat mensen die laat tafelen, bijvoorbeeld acht uur... is eigenlijk al een beetje laat als je elf uur, half twaalf naar bed gaat. Ja. Maar het is van persoon tot persoon wel verschillend. Maar uh, ik heb ook wel de tip gehoord, niet bakken. Dus, uh, maar dat zijn allemaal weer hele strenge regels, hoor. Je groenten stoven. Of hoe heet dat andere? Stomen? Ja. Uh, nou, dat soort dingen. Sorry, luisteraars. Lekker ja. slapen. Ja, nee ik ben ze kwijt. Er luistert niemand meer. Nee, Astrid. Het was weer helemaal de verkeerde vraag. Nee, maar dankjewel. Ik ga ze wakker schudden, goed? Doe dat maar. Dankjewel, Patricia. Goed zo. Fijne nacht. nacht. Dag. Dag. Dag. Wakker worden! Ik doe het niet voor niks, tenslotte. George Michael toen hij nog in de leiding mocht... van de Amerikaanse scoutingverenigingen. Ja, nee, toen zat hij nog in de kast in de tijd van Wham. Wake me up was dat. Mooi nummer blijft dat. En het was even om je weer wakker te schudden... want we hebben nog 35 minuten te gaan hier zo bij Nachtzuster. En daarna is er natuurlijk gewoon het Radio 1-journaal. Dus, uh, nou, wakker blijven bellen als je een antwoord weet naar 0800-1121. Willem, goedenacht. Ja, hallo. Hallo. Um, ik weet het antwoord op uh, die telefoonverhaal uh, en ah, de rekenmachines. Mooi. Uh, Want... Ik heb dat dus, uh, dat was mij ook een keer opgevallen. En uh, toen uh, kwam ik erachter dat uh, in de tijd van het analoge tijdperk, mm -hmm. dat er uh, de secretaresses die waren heel erg gewend om uh, met rekenmachines te rekenen. Ja. Yeah. En die uh, en dat konden ze heel snel. Uh, Uitrekenen en toen kwamen de bedrijven en die kochten telefooncentrales. En toen kwamen ze erachter dat die, uh, die secretaresses ook heel erg snel het telefoonnummer in konden toetsen. En dat ging dermate snel dat al die telefooncentrales steeds in de war raakten. <laughs> en op die manier hebben ze die, dat omgekeerd zodat die secretaresses na moesten gaan denken wat voor telefoonnummer ze in toetsen. Oh, echt waar? Ja. Wauw. Ja, dus, er zit uh, ze ja. zeker een zekere logica in. Zeg, sta jij gewoon nu langs de snelweg met mij te bellen? Ja, ja. Het klinkt echt alsof, alsof je midden tussen het verkeer staat. Ja, ik ben uh, onderweg naar het werk hè. Oh ja, doe je wel voorzichtig? Ja hoor. Oké, okay, nee. Hey, ik had uh, voor ja. jou ook nog één klein vraagje. Die uh, uh, met voor het signaal begint heb je die drie uh, piepen. Ja, de pips heet uh, dat. Ja, wordt dat uh, automatisch gestart of doen jullie dat uh, zelf? Uh, ja, dat wordt automatisch wordt dat gestart. Oké, okay, weet ik dat wel weer. Waarom wil je dat nou weten? Nou, of het wel echt zes uur is dan. <laughs> ja, maar ik, We gaan er wel naartoe volgens mij dat het een beetje onregelmatiger wordt hoor. Oké, okay, want ja, dan kan ik nog kijkers elke ochtend op mijn telefoon of mijn halloosje maar precies gelijk lopen. er oh, iedere ochtend doe je dat? Ja, om uh, zes uur meestal. Op de pips van zes uur? Ja. Dus als ik nou straks om vijf voor zes de pips laat horen, dan raak jij helemaal, ben je de rest van de dag, ben je vijf minuten te vroeg overal? Uh, nou, vijf minuten zal me wel opvallen, maar <laughs> misschien vijf seconden niet. Oh, oké. Okay. Nee, dan weet ik dat. Hou ik er even rekening mee dat ik ze straks precies op tijd zet. Nou, alvast bedankt. Oké, okay, jij ook bedankt, Willem. Ja, oké. Okay. <laughs> Doeg. Ja. 0800-1121. Rob, nacht. Rob. Je krijg je alweer in het licht. Echt waar? Is het al licht buiten? Ja, de zon die, uh, komt uh, langzaam uh, op de naar de zon toe, laat ik zo zeggen. Maar, maar goed, het is al heel licht. Rob, het is, het is half zes. Ja, voor mij is het alweer heel laat om half zes. Echt waar? Op, en voor ja, voor mij eigenlijk ook hoor. Ik ben ook een nacht... Ik ben ook een nacht uh, een nachtuil. Nou ja, een ja. nachtuil. nachtvlinder. Ik, ik heb ook... Uh, een Kijk, ja, Ik ben altijd snel op. Ik lag een keer in het ziekenhuis en ik zei, leg me nou niet in een kamer met heel veel mensen erbij, want uh, ik ben een hoor. Ja. Nou ja, dat is me alleen gelegd, Dus dan kon ik kon de computer ervan omdat ik er gewend ben, hè? Ja. Dus ik ben... Maar je had het over dat gezagopnemende maatschappij, politie ja. en zo, en dat is geen antwoord op. Nou, derdege is dan een heel, heel groot antwoord. Maar ja, dat moet ik helemaal even teruggrijpen in vogelvlucht. In de jaren 50, 60 en 70, wanneer dat allemaal ontstaan is, die, die uh, toestanden allemaal. Dus in de jaren 50 had je nog respect voor de politie. Ja. In de jaren 60 kwamen de vrouwen baas in eigen gebruik. Ja, en daar is het misgegaan. Ja. En toen is het begonnen, in de jaren 60... Is, uh, toen kwamen die vrouwen in opstand allemaal. Ja, die vrouwen. De, en de jaren zeventig, daar nou, eerder ook al, had je dokter Spock. <laughs> die uh, zegt, je moet niet slaan, maar je moet redeneren met kinderen. Ja. Nou, dat is de grote vrouw die er gevraagd is. Maar ja, die is niet meer te herstellen. Toen je, nou, toen had je nog militaire kolonnes. Ja. Toen kreeg je daar commentaar van, is het oorlog. Ja. Dus die militairen verdwenen van de straat. Toen verdwenen de verdween en toen wist ik, oh, de discipline gaat ook uit Nederland. Want ja. het, het militaire was het, uh, het symbool van de discipline. Ja. Nou, en dokter Spock, die had het uitgevonden: je moet dus niet. Dus iedereen hanteerde dat van dokter Spock: niet met een begin te voor zijn beroep geven, maar gewoon mee praten. Nou ja, dat is het domste, maar dat gebeurt nou nog steeds. Toen werden de politie ontheven, toen een militaire was gezag. Ja. Er werd dus een lachertje gemaakt. Ja. En zodoende krijg je die. Dat dan gaat het onkruid harder groeien. Ja. Hè? En dan probeer je de bovenkant van het onkruid wel te snoeien. Ja, maar dat gaat maar niet meer. Dat... Nee, het je gaat moet het niet bij meer, de wortel want... aanpakken. Ja, dat kan niet meer. Nee. Dat gaat niet meer. Waarom niet eigenlijk? Om, om omdat het van generatie overgaat naar generatie, ja. hè, de kinderen worden opgevoed en die worden weer krijgen kinderen en die worden weer, dat dus gaat vijfmaal vermenigvuldigd, heel oh. erg. dus, dus nu. Zit je met gebakken het heeft niet meer terug te draaien, want mm. balk en wel. We moeten terug naar het normen waren Wanneer? en dan moet ik zo hard lachen. Ja, want dat, dat kan het bestaat niet meer. Niet meer. Nee. Nou, die kindertjes zitten met agressieve spelletjes, die worden agressief, opgevoed, ja. die worden agressief. Je zien kinderen, ze zien, hoe noem je dat, tekenfilms met die gekke bekken en, en, en die gekke stemmetjes en dat is, dat is irritatie ontwikkelen. Waar kinderen. is het nou de schuld van Rob? Nou weet ik het niet meer. Is het dus nou de schuld van de tekenfilms of van de autoriteiten? Nee, autoriteit, nee, nee of het, is, het, het, het, het hoort allemaal bij mijn taak. Oh, het is een, een cumulatie? Ja, en dat is weer, ik zeg ik, in de jaren zestig is het begonnen. Ja. Ik heb het aanzien komen, maar ik heb erop gelet. En ja. Ik let er nou nog wel op. En ja. dan denk ik, moet ik wachten dat mensen bezig zijn... Hoe kunnen ze die kinderen bij? Dat kan niet meer. Nee. Helemaal niet meer. Oh. Nee. Dus het is aan jezelf oh. hoe, uh, hoe regelvast je bent. Ik heb zeven kinderen heb ik opgevoed in de strakke regel. Oh. Nou ik zeggen ik ze, ik ben blij dat je ons zo opgevoed hebt. Dan kunnen we onze kinderen ook weer zo opvoeden. Oh. Ja, maar, maar, bete... maar daar is het doorgekomen. Ja. Daar is het doorgekomen allemaal. Is... En het... Ja? Nou, dan zijn jouw kleinkinderen zijn dus, zijn dus met alle discipline en de gehoorzaamheid helemaal, passen ze helemaal niet meer binnen deze maatschappij. Ja, denk ik. Kijk, daar heb je dan weer. Dus je moet je aanpassen naar de maatschappij. Nou ja, moet niet. Nou, nee, maar dat krijg je. Mijn kinderen die kwamen van ja, wij moeten zus en, en, en zo. Ik zei, nou, je wordt zelf, hier woon je stennek door. Ja. Alle kinderen worden klapper als je met elkaar mee moet doen. Kijk, je slappe kinderen. Ja. Maar als je een durven een standpunt. Uh, mijn dochter had eentje, die, doch, die, die, die trok gerust oude zijn kleren en een oude jas en zo. Geen en deze Hana, allemaal. Oh. Een trendsetter. Ja, ja, ja. Dus ik zeg, je moet gewoon. Je, wat je leuk vindt, doen, moet kijken hoe ze je allemaal na kan doen. Dus, en mensen zijn, ja, nadoeners. Ja. In alles, nadoeners. Als ik zeg, iemand met een nieuw petje. Ik denk, oh, er zal wel iemand op de televisie geweest zijn. Ja. Met zo'n petje op en zo, weet je wel. Ja. Nou ja, dat is, dat is even buitensporig. Dat is niet zo erg. Maar ik bedoel, dit, het gezagloze, dat is uh, gekomen. Ja. Dat is langzaam opgegroeid. Maar er is niks meer aan te stoppen. doen. Hm? Er is niks meer aan nee, te doen. En, ja, nee. en er kwam een humanist en die zei, ja, oh, ja, dat kan niet. Juist. En die, die, oh, die verhumaniseerde het wereld van zielig en zo. Want we hebben niet een maatschappij mee van denkers, maar van hm. voelen. Mensen denken niet meer, maar die voelen. Oh. Je moet alles voelen tegenwoordig, maar niet meer denken. Oh. Nou, je krijgt zo'n maatschappij, heb je gekregen, van alles is zielig. Je moet maar een dode kat op de weg leggen, je krijgt een trauma team Dat is ook wel zielig. Nee, maar dan krijg je een traumateam, omdat oh, ja. die het ene man deed, ze zijn niks meer gewend. Nee. Nou, dat klopt, ik ben helemaal met me eens, dat de mensen niks meer gewend zijn. Als nou. ze een beetje bloed op straat zien. straat dan, dan dan moet er wel een hulpdienst komen. Ja, maar het lijkt ja, me ook wel praktisch om... op zich, als er bloed... Maar goed, da dank je wel, Rob. Daar is het doorgekomen, dus ja. er is wel een antwoord op. Ja, ja? dank je wel. Oké. Okay. Dag. Adrie. Hallo. Hallo. Met Adrie. Dag Adrie. Dag. Ik had een antwoord op de vraag van de kroning van Willem-Alexander... waarom Angela Merkel er niet was. Oh, wat goed. Ja. Ja. Het is niet de bedoeling dat daar de staatshoofden verder bij aanwezig zijn. Nee. En uh, uh, er mogen dus ook geen uh, prinsen en prinsessen die geen kroonprins zijn die zijn er ook niet bij aanwezig. Het waren alleen kroonprinsessen en kroonprinsen die daarbij aanwezig mochten zijn. Ah, oké. Okay. Ja. Dus wel staatshoofden, maar kroonprinsen en nee, kroonprinsessen. Nee, geen staatshoofden. Ja, maar dat zijn toch ook staatshoofden? Kroonprinsen zijn. Oh, nou, nou, en er zijn nog geen staatshoofden. Nee, oh ja, nee, nee, oké, okay, nee, daar zit wat nee, in. Nee. Ja. Nou ja, uh, ja, duidelijk. Dat was de bedoeling. Alleen, ja. alleen de familie uh, prins en prinsessen wel. Van, zoals van uh, ja. uh, Irene en Margriet en uh, zo. Die kinderen ja, wel. Maar niet ja. van, de, van de buitenlandse prins en prinsessen. Dat okay. was de bedoeling. Ja. Dus we kunnen het haar niet kwalijk nemen? Nee. nee ze was zelfs nee. helemaal niet was, uitgenodigd. Ik denk niet dat ze een uitnodiging gehad heeft. Nee, nou ja, nee. Dus dan zou het raar zijn als ze er wel was zelfs. Ja. ja dat bedoelde. Nou oh, ja, bedoel eh uh, uh, van Frankrijk was er toch ook niemand? Nee, ja, ik, ik zat al ja. te graven in mijn geheugen of ik iemand had gezien die geen koninklijke familie was. En nee, toch, ik denk maar, niet. nee, ja. ik kan het me ook niet herinneren. Maar, ja. uh... Nee, maar het is, het is zo uh, uh, verteld op de televisie. Nou, dan is het zo. Als het zo verteld is op televisie, ja. dan is het zo. Ja. Dankjewel, Adrie. Oké. Okay. Goedenavond ja. nog. Dag. Dag. Um, dan wil ik nog heel graag weten wanneer de eerste tram reed en waar. Uh, dan wil ik uh, als iemand het weet heel graag weten waar de film Familie nog te verkrijgen is van Maria Goos. Want dat wil Mark heel graag weten. En um, dus even kijken wat ik nog meer nog open heb staan. Oh ja, Bob en Jacco die graag wilden weten waarom wit bier in de zomer lekkerder is dan in de winter. En de vraag van Andrea over de regenboog is ook nog niet beantwoord. Dus 0800-1121 als je een antwoord hebt op een van deze vragen. Gerard, goeienacht. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ik, ik wilde graag antwoord geven naar de regenboog. Oh, gelukkig. Ja. Nou, vertel. Nou, die, is, die is altijd hetzelfde, hè, die kleuren. Ik dacht al zoiets. Ja, dat is de brekking van het zonlicht hè, door, uh, door een bepaalde zaad in de... In, in het vocht, zeg maar. Ja. Dus het is altijd als er een regenbij is gevallen, dan krijg je een regenboog. Ja, en dan, dan breekt het licht natuurlijk altijd dan in dan dezelfde het kleur, kleur uit. Het breekt altijd dezelfde, ja. Ik kan me zelfs herinneren dat wij vroeger zo'n rijtje moesten leren. Ja, rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. Nou, dat rijtje. Ja. Goed zeg. <laughs> het zit er nog in, een goede opleiding. Het zit er nog helemaal in, ja. Of zit je ondertussen naar een regenboog te kijken? Nee, nee, nee, nee. Ik lig oh. lekker in bed. Dus. Ach, heerlijk. Ja. Nou, dat uh, is hiermee de vraag. Dat is mooi. Die kan ik dan eindelijk afvinken van Andrea ja. Beantwoord. Dank je wel daarvoor, Gerard. Oké, okay, graag gedaan. Een fijne vrijdag. Ja, dank je wel. Dag. Hey, Jan, Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Um, ik, had, ik had begrepen dat uh, de vraag over het slaapprobleem afgerond was. Nou, nee, nee. Jenneke is, uh, uh, uh, is op... Wat staat er nou weer te, uh, te loeien? Ben je nog aan het... Uh... Ik ben nog druk bezig. Je bent nog mail aan het... Ja, nou, eigenlijk wel. Deeg aan het bemailen. Nee, deeg aan het maken. Ja, dat bedoel ik. Dat maakt een hoop lawaai. Maar, uh, nee, Jenneke die zoekt nog advies om van een lichte in een diepe slaap te vallen. Nou, mijn truc is... Ja. Want ik heb... Ik slaap ook altijd wisselend natuurlijk. Ja, een beetje vroege diensten in de bakkerij. Beetje dienst, een beetje vroege diensten, een beetje onregelmatige dienst. Maar mijn truc is uh, twee keer slapen. Dus ik slaap overdag een aantal uren. En ik slaap s'avonds een aantal uren. Ik oh, sta ja. om twee uur op. Dan ben ik bezig van twee tot om en nabij twaalf, één uur middags. Ja. Nou, douche je slapen. tot vijf uur, half zes voor tafel te eten. Dus ik heb twee keer een diepe slaap. Ja. Nou, en dat, dat, dat uh, denk ik dat bevorderd wordt door twee keer in slaap te vallen. Dus dan zou je kunnen proberen om niet heel lang in bed te blijven liggen en dan, ja, maar gaan woelen en, en, en, en, en noem maar op. Nee, gewoon, Oké, dan, dan hem eruit en dan ga je maar de volgende keer... Uh, een middag slapen over een keer uh, ja, maar, de, maar de verwarring is steeds dat het is niet dat ze niet slaapt. Het, is, het probleem is dat ze in een lichte slaap ligt en niet in een diepe slaap komt. Weet ik, maar dus... dat als we moeten kiezen voor een tijdje een ander ritme. Ja. Lijkt me, maar nogmaals, ik, wie ben ik? Ja, nou bakken uh, Johan. Precies. Ja. Uh, maar het uiteindelijk eventueel proberen in een ander, een, een ander ritme wat betreft de slaap. Ja. Want dit haalt ook niet uit. Nee, dat is waar. Maar ja, als je in een lichte slaap ligt, dan zeg je niet tegen jezelf, nou, ik ga eruit. Nee, maar je kunt wel de wekker zetten. Je dus, Nou, ik heb oh, toch licht ja. geslapen. Nou, dit is uh, niet genoeg geweest. Ik, ik ga er nu uit, ga iets doen, ga actief zijn en dan uh, bijvoorbeeld croissantjes maken. En dan uh, ga ik vanmiddag nog maar een keertje slapen. Nou ja, dat is... Zou een, een oplossing kunnen Zo zijn. Ze kan het dit al licht proberen, toch? Dacht ik ook. Precies, ja. dankjewel kaartretjes, cartridges, dat is eigenlijk heel simpel. Dat dus ja. is gewoon een taak weggelegd voor Europa. Ja. Op het moment dat ze al die cartridges hetzelfde laten maken... Ja. dus dat die van het ene merk ook in het andere past... is ja. het probleem opgelost natuurlijk. Oh, ja. Want dan koop je gewoon de goedkoopste in plaats van dan de ene die, niet die nou, in je printer passen. heb ik één keer gekozen voor een bepaald merk printer... en ik zit ja. er lekker aan vast. Maar ja, dan zou ik als printerfabrikant wel van de gekken zijn... om, uh, om dan dezelfde als andere printerfabrikanten te maken... Nee, maar dan ben je, als je daar verpleegd bent, de kaartretjes, de, de, de, de, de, hoe heet je die dingen? Opladers Kartrikken. van telefoons. Ja, oh. die moeten ook allemaal vanaf een bepaalde datum dezelfde zijn. Wanneer is die datum dan? Nou, dat zit eraan te komen. Oh, echt? Ja, echt. Oh, wat heerlijk lijkt me dat. Dat is heerlijk. Ja. Het is toch onzinnig dat je vijf, zes opladers in huis hebt? Ja. Nou, sterker nog, je kunt ze gewoon weggooien op een gegeven moment. Precies. Ja. Nou, en dat is natuurlijk de waanzin gekroond. Dus nu is er. Er is een wet aanstaande. Uh, ja. binnen, binnen afzienbare tijd zijn al die dingen hetzelfde. He, lekker. Dus er zit wel vooruitgang hoor in, in Europa. Europa levert wel iets op. Oh ja? Zeker, Je ah. doet een beetje alsof ik het tegendeel heb beweerd, wat helemaal niet waar is. Nee, maar ik, ik, ik constateer. Ik zeg weer niet dat iemand iets zegt. Ik constateer het alleen. Oké, okay. uh, wat komt er nu uit de oven? Even kijken, nu komt uit de oven. Um, um, uh, appelflappen en oh. koffiebroodjes en oh. aardbeien schelpen en oh. kersen sloffen, oh. groot en klein. Oh. Weet, je wat en mode, weet je wat mode is, bakker Johan? Nee. Ik zeg het maar even, dat je er rekening mee kunt houden. Pecanbroodjes. Peekambroodjes En er zit er peekannoten in? Uh, nee, ja natuurlijk. Anders heten ze <tie> toch geen peekantbroodjes. Ja, dat weet ik ze tegenwoordig. Dat dus is toch van alles. <tie> ja, ik weet niet wat het is, maar je kunt ze opeens overal kopen, behalve dus nog bij jou. Ik denk ik waarschuw je even. Nou, bij mij kun je heel veel dingen kopen die je ergens anders weer niet kunt kopen. Dat is waar, want kom nog maar eens ergens om een goede aardbeien schelp. Uh, dat uh, <tie> en kom nog maar eens om een, een, een eigen gemaakte croissant. Die, die, die, die is bijna oh. allemaal bake-off. Mm. en ik maak ze allemaal zelf. Lekker. Ja, dat vind ik ook. Nou, succes daar hè? Uh, ja, gaat lukken. Oké, okay, hey, tot gaaf. Oh, je heilig. <laughs> ja, hetzelfde. <laughs> het is een variant. Ja, heel mooi. Da. Ik zei hoi. Hoi. Guido. Hi, Astrid. Hallo. Ik uh, belde even over die man, ik weet zijn naam niet meer. Over die film. over die film. Uh, ja. ja, uh, ik had misschien wel iets voor hem. Um, qua downloaden, wat niet helemaal legaal is natuurlijk. Maar uh, hij kan via uh, torrents uh, proberen die film uh, te downloaden via het internet. Oh ja, maar dat mag natuurlijk of hij kan, niet. Ja, of hij kan altijd op Google uh, zoeken waar die film nog te verkrijgen is. Ja, dat had hij allemaal wel geprobeerd, hoor. Oh, oké. Okay. Ja. ja. ja hmm. nou, ik zat zo even te luisteren. Ik denk zelfs maar bellen. Ik denk, misschien heb ik wel wat. Ja, dat is lief van je. Ja. Nou ja, en daarmee is hij wel weer even aangezwengeld. Want de film Familie van Maria Goos, daar is Mark dus naar op zoek. Dus als iemand hem nog in de kast heeft staan, toevallig opgenomen toen hij als telefilm op televisie was in 2001, geloof ik, dan uh, maakt diegene Mark daar heel blij mee. Dankjewel, Guido. Geen dank. Goeienacht. Dankjewel, doei. Dag. Hé, hey, mevrouw Smits. Ja, daar ben ik weer nou, even. Dat is ook wat. U zou toch naar bed gaan? Ja, nou, daar beweeg ik ook in. Oh, maar... nee, dan is het goed. Aangezien je ja. nog steeds het antwoord niet hebt op die tram... Nee, de me oh ja, de tram, ja. Dacht ik, nou ja, dan bel ik maar even. Ach fijn. Uh, de allereerste tram, dat was in New York in 1832. Oh. En in Nederland was het in 1864, dat was in Haag-Scheveningen. Oh. Daarvoor was nog wel uh, België, Brussel en <laughs> Antwerpen. Oh, dus we waren niet de eerste? Nee. Oh. Nee, dat hoeft toch helemaal niet hè? Nou ja, dus op een of andere manier toch altijd een goed gevoel. Ja, maar er zijn de foutjes eruit. Oh ja. Ja, ja, je ja moet dat het positief bekijken. Dat iemand anders de kinderziektes eruit Juist, heeft Inderdaad. Ja. nou heel goed. Dus ik denk nou ik geef nog even door. Maar hoe maar weet u dat allemaal op... zo goed? Ik heb geen computer, maar ik heb een encyclopedie. Ah, heeft u echt even op trem gekeken? Ja. Ah, wat mooi. <laughs> nou, er staat het allemaal dus. Nou, namens Memo die met de vraag kwam. Van harte bedankt. Oké. Okay. Welterusten. Hetzelfde. Dag. Doei. Dag. Erik. Hé, hey Astrid. Hallo, Erik. Ik, uh, ik heb echt een heerlijke uitzending uh, meegemaakt. Oh, wat heb je ik, geluisterd? helemaal in vorm. <laughs> ik vind het fantastisch. Maar met, ik moet af en toe verschrikkelijk lachen en... Oh. Nou weet ik niet meer precies welke vraag ik wil op beantwoorden. Nou, dat is ook wat. Maar, um, ja, uh, ik wil in ieder geval iets zeggen over de uh, vraag uh, waarom wij in Europa zo week geworden zijn. Ja, Nou, de, jij hebt zelfs de, de, de form, form, het formuleren van uh, Johan onthouden, want die had ja. ik, was ik alweer vergeten. Dat nee, week nee, en... mijn... Ja, wat is dat voor vraag? Wat werden we wij nou in Europa week, zo week en slap. geworden. Ja, wij, ja. wij, wij zijn wekenslap slap. Maar waarom? Ja. ja, waarom ben jij zo wekenslap geworden? Nou ja, het kan zijn dat ik geen koffie heb gehad vandaag. Maar verder ben ik uh, niet weken of slapper dan vroeger. Nee, maar uh, ik moet echt lachen. Daar, uh, oh, gelukkig. Die, die, die reacties ook. Er uh, wordt niet over nagedacht. Maar uh, nog eens een vraag, want ik wist nog een paar antwoorden. Zal ik doen? Wacht, wacht. Oh ja, weet je, ook over die slapeloosheid. Dat is echt oh, mooi. Ja. In een nachtprogramma bij de nachtzuster, waar allemaal mensen die niet kunnen slapen... dan <lacht> luister Ja, daar zit wel wat in. Mensen die ja. kunnen slapen, die zijn natuurlijk al aan het slapen. Dus de adviezen die je nu nog krijgt, zijn waarschijnlijk waardeloos. Ja. <lacht> ja, daar zit wel wat in. Nou, dat is niet helemaal waar, want sommige mensen zijn ja, natuurlijk zijn met een reden wakker. Die kunnen heel goed slapen en die delen dan graag hoe je dat doet. Ja, maar, is, het nou, is het nou echt volle maand vannacht? Nee, er schijnt nog een hapje uit te zijn... Oké, okay, want ik vond het wel weer een uh, volle maanachtige uh, ja, uitzending. Uh, ja, oh ja, wat ik ja, dat ja. Is geen vraag. Maar nee. jij ja. uh, hebt wel eens een invaller hè, als uh, nee. als je op vakantie bent of. Uh, ja, wel eens. Ja. Nou, weet je wat mij leuk lijkt? Als Timmo het eens Tim een keertje dan over zou nemen. Ja, dat zou leuk zijn. Die vind ik echt geweldig. Ja, maar ik wil ik wil niet vervelend doen. Nou, doe dat dan ook niet. Nee, nou, laat ook echt. We zijn de hele avond zo leuk. Nee, maar ik bedoel, je kunt natuurlijk. Het is wat anders om in te bellen en leuk te vertellen over dingen waar je al van weet. dan om een radioprogramma te presenteren. Want ik weet dat, het, dat ik niet de indruk wek, maar het is best een vak hoor. Ja, oh, je ja, wekt wel. Ja, zeker wel de indruk. Oh. En uh, dat, daar ben ik me van bewust. Ja. Maar. Uh, Jij denkt dat team het gewoon in zich heeft. Die, zit het ja. minder in de sfeer van het programma dan. Oh. Ja, ik moest altijd. Ja, ik, ik hoop altijd dat Timo ook even belt. Want het, uh, ik zou, ja, ik zou hem eens een testje laten doen. <lacht> <ik> echt, uh, <lacht> ja. Nou, hey, wat meestal het vind niet. ik het gewoon jammer als jij dit niet weet, weet je wel? Dat luister ik niet eens. Maar. Maar als Timo dan, dus zou zitten, zou je het niet jammer ja, vinden absoluut. dat ik er niet was? Dan ja, dan, dan, dan begin ik daar natuurlijk nog niet jammer aan. jammer vinden, maar minder oh, jammer. Okay. Dan... Het wordt allemaal heel verwarrend, Erik. Maar ondertussen heb je nog geen antwoord gegeven. Wel? Wel. Oh, au! Wat? <lacht> <Je> <lacht> Je moet wel een beetje luisteren. Hè? Ik stoot gewoon mijn hoofd aan mijn. Aan mijn microfoon. Nee, hey, maar zo, doe dat laatste kwartiertje dan nog maar een paar andere. Bij. Bellers. In ieder geval, ik heb erg genoten. Nou, dat vind ik ook fijn om te horen. Nou, nu ook hang ik video. op, Erik. Dag. Hoi. Dag. 0800-1121. Bartjan. Uh, hallo. Hallo. Hoi, Asfit. Um, Hoi, Ik hoorde net het uh, verhaal over die uh, film De uh, Familie. Ja. En uh, ik zocht even uh, drie seconden op internet. En ik vind het uiteindelijk heel zo. Oh, is wel het is zo makkelijk. Ja, het is heel makkelijk als je gewoon uh, googelt. Ja, ik snap het niet, maar, ja. <laughs> maar zie ik zie het heel snel eigenlijk. Oh, oké. Okay. Maar dan krijg je dus... Want je hebt natuurlijk ook nog oh. alles is familie. Je hebt de familie Knots. Je, je hebt natuurlijk van alles. Mee, maar we zoeken... Je gaat nu alle zolgens met familie gaan opnoemen? Ja, eigenlijk. Nou, dit was, geloof ik, wel mijn repertoire. Maar, uh, oh, oké. Okay, je bent ja. snel uit gepraat over de familie. Ja, tenminste. Als ik het zo uit mijn blote hoofd moet doen. Maar, maar <laughs> jij, jij, jij weet zeker dat het de telefilm familie uit 2001 van Maria Goos is? Ja, dat staat hier. Nou ja, als het daar staat. Nou, dan dan mag ik gewoon nog eventjes wat beter zoeken. Want die zei ja, dat en dat heel... is gewoon op beeld- en geluid.nl. Oh, ja, maar kun je hem daar dan ook lospeuteren? Nou ja, je kan hem gewoon bestellen op dvd. Echt waar? Ja, je moet wel uh, 295 uh, verzendkosten betalen. Nou, ik denk dat Mark ja, dat is er dat wel vrij voor duur, over moet zeggen. Het is wel de prijs die staat hier voor 34,95. Ja, dus je moet dit, je als je, je hem zo pasten. graag wil hebben, dan is dat het toch waard? Dus ik zou zeggen, zoek even op beeld- en geluid.nl. Ja. Zoek gewoon de familie op en je kan hem zo bestellen. Zeg, bedankt Bartjan. Graag gedaan, Frit. Goed bezig. Doei. Dankjewel. je uh, Doei. 0800-1121. Eigenlijk zoek ik alleen nog een antwoord op de vraag... waarom wit bier in de zomer lekkerder is dan in de winter. Het zou ook fijn zijn als iemand gewoon even belt en zegt... nou, dat is helemaal niet zo. Dan zijn we ook klaar. Uh, 0800-1121 dus. Jer? Yeah. Ja, goeiedag. Hallo, goeiedag. Ja. Ja, ik heb het goed goede tip voor de slapen. Ja. Hoe kan we goed slapen? Ja. ja, een glasje melk, een uh, sleepeltje honing. Ja. Dat kan je oplossen en opdrinken tot uh, voor de half voor de slapen. Een ga je slapen. Doe je dat wel eens? Ja, voldoende heb ik ze geprobeerd. Dat werkt wel. En waarom slaap je nu niet dan? Ik heb het aan het werk. Oh ja, nee, dan is het heel onverstandig om in slaap te vallen, inderdaad. Ja. Oké. Okay. Hé, hey, dankjewel. Alsjeblieft. <laughs> dan doei. Dag, alsjeblieft. Ja, hetzelfde dag. nog even. Dag. Ja, dag. Dag. Elke. Hallo. Hallo. <laughs> ja, ik zit ook uh, op. Even kijken. Maar mijn oma, die wist over uh, de elektrische tram. Uh, dat uh, in Amsterdam uh, bestond als liedje Naatje van de Dam. Die moest verdwijnen. Die moest verdwijnen. Naatje van de Dam. Die moest verdw verdwijnen voor de elektrische tram. Oh. Maar het is niet volledig. Misschien weet iemand anders uh, het, het wijsje en het liedje. Naatje van de Dam. Naatje van de Dam. Die moest verdwijnen voor de tram voor de elektrische tram. Voor de tram. En dat was een liedje. Ja, dat zong mijn oma. En heb je enig idee wat naatje van de Dam was? Ja, het was een standbeeld op de Dam. Oh, ah, kijk. Ja. Nou. In, Am in Amsterdam. Ja, dat de, de, nou ja, je hebt ook een uh, Dam in Zaandam, maar dat, uh, dat, dat was ja. niet. dan. Oké, okay, ja, ik weet niet of dat nog lukt, want we hebben nog maar acht minuten te gaan in deze oh uitzending. Maar ja, je weet nooit of er nog iemand belt naar 0800-1121, hè? Ja. ja. Dankjewel, Elke. Oké, okay. dag. Dag, fijne dag. Dag. dag. Uh, Martin, van onze chat. Op de chat, bekend als Baghera en uh, als Martin op de radio. Dus kies maar. Martin, Goedemorgen. Goedemorgen, van met een zonnig Arnhem. Aha, hoe we, echt, het is gewoon echt al dag hè? Ik moet er nog een beetje aan wennen hoor. Ja, min 2 graden en de zon schijnt. En de birds <laughs> are falling from the rooftops again. Hey, het is niet te geloven, het is gewoon midwinter. Maar uh, uh, Martin, hoe was ja. de, hoe was de um, uh, scouting toestand? Ja, ik was hartstikke lachen. Vorige week weer echt oude wet radio op de auto accu aangesloten <laughs> en naar jou luisteren. Het was wel een beetje wennen hoor, dat je er niet was. Nee, maar ik heb wel uh, drie fans erbij. Echt waar? Ja, die uh, hadden ook echt zoiets van wat is dit, dat kenden ze niet. En die hebben wel echt dikke pret gehad bij het kampvuur. Allemaal vannacht uh, weer kampvuur gemaakt om te kunnen luisteren. Goed zo, je bent gewoon, uh, je bent gewoon luisteraars aan het werven. Ja, ja het kwam zo uit. Ja, ah, heel goed. Zeg, um, uh, uh, even, even voor jou, want je bent een, uh, een diehard scouting liefhebber. Mm -hmm. Is het nou goed nieuws uit Amerika dat, uh, dat uh, uh, uh, homo's bij de Scouting mogen, of is het slecht nieuws omdat de staf van de Scouting nog steeds niet homo mag zijn? Uh, het is sowieso goed nieuws. Ah, ja, Ik bedoel, dan... Het is in ieder geval de eerste stap, eindelijk. He, gelukkig. Ja, het was ongeveer het enige land waar het nog niet mocht. Maar ik zag bij jou al even voorbij komen. Ze moeten wel, want de Jamboree zit eraan te komen. Ja, in 2019. Ja, en dan zitten ze met een probleem als ze alle uh, de homofiele scouts moeten weren. Ja. Ja, daar zit wat in. Dus. Goed. Nou, laten we nog eventjes kijken wat jij hebt kunnen vinden... tijdens de uitzending aan antwoorden. Want jij houdt in de gaten wat er zoal voorbij komt op de chat... en ondertussen zit je stiekem ja. ook zelf nog te zoeken... En, uh, nou, het meest voorkomende woord vanavond op de uh, chat, en dan ga ik Eline blij maken, is kunsthoofdstereo. <lacht> ja, kunsthoofdstereo, ja. <lacht> en die, die plaat die heb ik dus zelf ook nog hier liggen. Het <lacht> is echt geweldig. Dat, is dus, uh, dat heeft ermee te maken, dus dat uh, links en rechts, dat uh, heeft met de stereo te maken van die koptelefoon. Ja, natuurlijk. Eigenlijk. Dat als jij gewoon het geluid van links naar rechts, die auto moet van links naar rechts uh, horen gaan. Het ja, is een beetje vervelend als je de koptelefoon uh, andersom op hebt. Oh ja, dan gaat de auto de verkeerde kant op. Wat natuurlijk ja. voor het geluid enorm veel gevolgen heeft. Ja, maar als je dat gelijktijdig met een video of uh, iets dergelijks kijkt... of met ja. een spel, dan ja. is dat weer wel van belang. Dan klopt dat niet, nee. Even kijken, wat hadden we nog meer aan, aan vragen staan? Het wit Ja. Nou, daar is ook over uh, gediscussieerd. En uh, we, we zijn erover uit dat het psychologisch is. Ja, dat zou wel heel goed kunnen, inderdaad. Ja. Maar ik, nog... ik drink geen wit bier, maar kun je het in de winter ook makkelijk krijgen? Nou, niet op een terrasje, maar in een café of in een restaurant of zo? Of is het echt ik iets wat zou het zo? je niet durven te zeggen. Ik drink nee. ook geen bier. Kijk, nou, goed verhaal. We gaan door. We gaan door naar ja. de klantgegevens van het binnen. Ja. Van Ikwens, dat ja. was vanmiddag uitgebreid op Radio 1, autoren. Ikwens uh, schijnt dus echt uh, uh, de gegevens te, uh, te bezitten... En zij zijn de eigenaar en zij mogen het doorverkopen. En wat zij mogen doorverkopen is dat een mevrouw uit die en die wijk. Ze mogen het niet naam en toenaam uh, bekendmaken. Oké, okay. vreemd hè? Dus. Uh, en het schijnt met de wet op de privacy en zo allemaal te mogen. Oké. Okay. Even kijken, uh, ik zit ondertussen even de chat mee te lezen of ze al dat liedje eruit hebben. Maar. Ik zie nog geen titel langskomen. Oh, ik de zie... de tekst van het liedje. Ja, het, het, het, en, en ik zie de titel. Heel Amsterdam in rouw. Ah. Heel Amsterdam in rouw. Dus Eline weer die dat meldt. En als jij de tekst maar even doet, want jij kan mooi voorlezen. Oké. Okay, uh, het verdwijnen van Naadje van de Dam. Uh, het geheugen van... Uh, Oké, okay, dan nou moet ik even zoeken waar... Oh, het refrein gaat van... Nu gaat uh, Naadje... Treurig heen. O, oh, daar mag ik het lezen. Oh, Nooie Lee ze moet verdwijnen. Nu gaat Naatje van de Dam. Ze moet verdwijnen voor de elektrische tram. Kijk. Dat en en, en Naatje zelf is uh, naar het Stedelijk Museum gegaan. Tenminste, ja. het hoofd. Huh? Alleen het hoofd zou nog aanwezig zijn. Begaven in de tuin van het museum. Nog oh, goede plek. Goed. Nou, dan is het, uh, en we krijgen via Van Jochem door dat wit het hele jaar verkrijgbaar is. Kijk, zo lossen we het allemaal op het einde nog eventjes uh, feilloos op. Uh, uh, hier met z'n tweeën. Ja, en Jos die meldt erbij dat je dan wel voor moet betalen. Uh, ja, maar dat is meestal zo op een terrasje of in een restaurant of in een café. Verder uh, zie ik ook nog op de chat voorbij komen dat uh, de film familie ook te koop is bij bol.com. Ja, dat was het volgende wat ik nog had. Dus... Oh, sorry. Ik nee, maar, ja, maai het gras voor je voeten weg. Maar ik ben toch blij dat we op deze manier Mark nog eventjes kunnen helpen. En alle andere en... mensen die inmiddels nieuwsgierig zijn geworden naar de film. Dan kan ik even zeggen dat die film is op 13 april 2002 uitgezonden. Oh, kijk. Dat zijn nog eens eventjes details. Oh. Nou, dan zijn we er of niet? Wat mij betreft wel. Hartstikke goed. Nou, dan dank ik je wel hartelijk, Martin, voor je bijdrage. En dan nou. spreek ik je waarschijnlijk volgende week. Wat mij betreft ook. Okido, goede vrijdag. Okay. Dag. Dag. En dan was dit de aflevering van Nachtzuster van vannacht. Mocht er nog iets zijn of wil je misschien volgende week een vraag stellen... dan kun je een mailtje sturen naar omroepmax.nl. Neem we ze gewoon vast mee. En dat wil ik altijd even zeggen, ik vind het ook leuk om echte post te krijgen. Via alle wegen die, uh, die er zijn om het te bereiken, vergeet ik altijd die ene. Namelijk postbus 518 1200 AM in Hilversum. Tot volgende week. Dag. Everybody look around, cause there's a reason to rejoice, you see.